Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De formatiegesprekken zijn vandaag eerder gestopt op verzoek van PVV-leider Wilders. Om half vier ging hij vandoor, terwijl de PVV, VVD, NSC en BBB eigenlijk tot zeven uur vanavond zouden onderhandelen over financiën en migratie. Wilders liet eerder weten vandaag dat hij niet blij is met wat er nu op tafel ligt over het inperken van de asielstroom. Je hoort politiek verslaggever Roel Bolsius. Het is in ieder geval een kink in de kabel. De informateur Dijkgraaf, de andere informatie. Die vergeleek vorige week de formatie nog met een fietsenwedstrijd. waar wel eens een valpartij is. Nou, hij noemde dit geen valpartij, hooguit een stijl stukje de berg op. Wat het ook is, het is in ieder geval een signaal van Wilders. dat wat er nu op tafel ligt in zijn ogen te licht is. Dat het strenger moet, wat hem betreft. Morgenochtend praten de partijen weer verder. In New York is de allereerste strafzaak begonnen tegen Donald Trump. Voordat hij de rechtszaal inging, noemde Trump het een schande. De oude president staat terecht voor het betalen van zwijgeld aan een pornoactrice. Volgens de aanklacht probeerde hij zo een seksschandaal te voorkomen in de aanloop naar de verkiezingen van 2016, die hij uiteindelijk won.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 dat de aanklagers erop uit zijn om hem politiek te beschadigen. En dus zijn ze nog volhardender in hun steun aan hem. Sterker nog, met iedere aanklacht die er tegen hem geformuleerd werd... steeg hij weer in de peilingen. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal vier jaar celstraf krijgen. En in Kampen is vandaag een straatnaam veranderd. De Europa Allee heet vanaf nu de Europapa Allee. Natuurlijk omdat Joost Klein met dat nummer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De burgemeester van Kampen zegt dat hij hoopt dat meer jongeren gaan stemmen voor de Europese verkiezingen in juni dankzij Europapa. En op de vraag of hij het nummer thuis aan zou zetten had hij een lekker politiek correct antwoord... Ja, ik ben zo'n burgemeester die net niet oud is, net niet jong is. Maar het nummer, dat bevat heel veel uh, teksten en manieren en stijlen. En bijvoorbeeld uh, Paul Elstak zit erin en dat was toch wel het nummer uit mijn jeugd. En wat denk ik ook 18-plussers uh, die mogen stemmen stemmen heel erg herkennen. Dus er zit voor iedereen wel wat in. Het weer dan nog, de hele avond verspreid over het land nog wat buitjes. Morgen ook veel regen en dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 Maybe you're wrong about it So soon, I've changed a lot and I work so hard, and now I'm gonna make a lot and take it all apart. The days were long, the nights so strong, but I'm up to something new. Een band en die bandnaam heette Thumbs Up. Maar de band is op te houden te bestaan. Uh, 2012 en 2023 is die band actief geweest. En waar waren ze actief? Dat is ook altijd heel fijn. Volendam. Jazeker, dus, uh, het uh, is duidelijk weer een band uit Volendam. Uh, met Conrad Schilderen in de gelederen. Uh, de band bestaat verder uit uh, Aaron de Wit, Dick Koning en Pieter Karregat. En de naam is Company. Penny... 23 daar is het uh, eigenlijk uh, om begonnen. Hoe zijn ze aan die namen uh, gekomen? Dat is ook misschien uh, wel even leuk om te, te vermelden. Conrad is Con, lijkt me duidelijk. Uh, Pieter, dat is de P. En dan de A van Aaron. En de N van Nick. En dan de Y, en dat is het jaartal. En zo is uh, de bandnaam ontstaan. En de, de bedoeling is dat er natuurlijk nog veel meer van deze band uh, gaat komen... Uh, dit is een nummer wat uh, morgen uitkomt. Wij mogen hem alweer uh, draaien. Ja, dat is altijd fijn als je een uh, leuk warm lijntje hebt uh, lopen met, uh, met Volendam. Want zo werkt dat. Million Fables End. Dat is uh, ja, eigenlijk uh, de single. Uh, tegenover mij zitten weer Justin en Rianne. Uh, jij net, Justin, uh, zat uh, bij bijvoorbeeld Durden. Daar maakte je een opmerking over. Uh, toen zei je van... Ja, het is toch wel pittige muziek. Uh, en daar ben, ik, uh, ja, daar ben ik toch wel uh, een liefhebber van. Maar als ik jouw uh, muziek ernaast zet, dan is dat weer totaal anders. Uh, wat wat, wat, wat trekt jou nou weer aan in die muziek? Ik denk dat ik mijn, in mijn vroege puberteit, toen ik net naar muziek begon te luisteren... toen begon ik zelf met Sepultura, met Slipknot, Korn ja. en Biscuit. Dat is een beetje de hoek waar ik dan vandaan kwam. Ja. Dat is een beetje, naarmate ik ouder werd, doorgegroeid en wat... ...hardere blues en daarna wat rustigere blues... ...en zo weer stapgewijs terug. Ja. Maar... ...van origine luister ik gewoon naar redelijk harde muziek wel. Ja, dat staat bij jou eigenlijk wel aan... ...in dat opzicht? Ja, ja? meestal wel. Hoe zit het met jou, Rianne? Waar, waar luister jij? Ja, ik ben daar niet per se zo van. Nee. Hier en daar een nummertje vind ik wel leuk. maar ja. nee, dat, dat Het moet niet een leuk. heel avondvullend programma worden. Nee, nee ja. dat, dat trek ik heel slecht. Nee, maar uh, ja, nee, in principe gewoon ja, een beetje de pop-rock ja? uh, vind ik leuk. De power-pop ook? Ja, vind ik ook leuk, maar ik ja. weet... Ah ja, als we het over vroeger hebben, dan... Uh, mijn vriendinnetjes luisteren altijd naar de Spice Girls. Maar ik luister naar de Coors of zo. Ja, dus dat, ja, ja, ja, ja, dus dat wel, uh, ja. Maar goed, dat is van huis uit ook wel een beetje... Ja, trouwens, een van die Spice Girls... Uh, die schijnt het uh, met een een of andere teambaas... Uh, uh, in de Formule 1 uh, te houden. He? Is dat zo? Ja, Gary Hellewel oh. Gary is uh, getrouwd met Christine Horner van de Red de ah, Team. ja. ja. Ja, dat uh, moeten wij wel weten, want ja, er zit hier is. een circuit in de achtertuin ja, ik natuurlijk. Hè, ik dus. kijk wel regelmatig Formule 1, ja, ja, dat wist ja, uh, ja, nou, nou, ik maar niet. Is, is, is, is, is de show is het een beetje kijk. Nou, het staat nu een klein beetje onder druk. Maar goed, uh, daar hebben we het niet over. Uh, maar goed, dat, dat is een beetje, de koers was weer uh, jouw uh, ding. Ja. Ja? ja, ik vind eigenlijk heel veel soorten muziek leuk, maar als het maar niet te lang duurt inderdaad. Niet te lang. Nee. Kan, kan jij heel slecht tegen hele lange uitgesponnen nummers die, die zeven minuten of zo duren? Ja, dan ja. Dus bij Led Zeppelin, Stairway to Heaven, dan haak jij ook al af. Uh, ja, halverwege dan. Uh, dan weet je het wel. Da daar wordt het interessant. Hè? He? En uh, <laughs> ja, dan, uh, En Deep Purple, Child in Time, tien minuten, ook niks? Nee, nee. Dat zijn wel klassiekers. Hè? Ja, dat dan we wel. <laughs> Oké. Okay. Um, maar goed, um, um, ja, ja, dan, dan is, het, dan is het de vraag eigenlijk van... Ja, en, en nu, wat, wat, uh, wat staat er nou regelmatig uh, dan bij jou op? Ja, Jessie Beretta natuurlijk. Oh. <laughs> Zijn open deuren intrappen. <laughs> ja. <texten> ja, <laughs> ja, uh, ik, ik heb wel eens uh, laten vertellen dat muzikanten soms ook niet naar hun eigen muziek luisteren. Maar hoe zit het met jullie? Ik luister niet bewust naar mijn eigen muziek. Maar nee? ik zet mijn eigen muziek ook niet alvast voorbij komt. Oh, ja, oh, zeker niet. Nee. Nee. Um, want, want ja, is het dan toch zo uh, dat je, de, ja, je maakt muziek vanuit een bepaalde passie of wat dan ook? Denk ik. Ja, en als het helemaal af is en je brengt het uit, dan mag het ook iets zijn waar je trots op bent. En Dan mag je ook best wel ja. horen af en toe dan toch voor jezelf. En dan denk ik, oh, cool, heb ik ja. gemaakt. Ik um, Want, want uh, hoe zit het met, uh, met de muziek van Jesse Barretta als het gaat om de bekendheid? Zijn er dan uh, alleen maar gekkers zoals ik? Uh, en natuurlijk al die mensen die hier met een camera staan en noem maar op. Uh, dat, dat die er alleen maar weet van weten en voor de rest niemand? Ik denk uh, dat ik daar altijd op ja moet antwoorden. Ja? Maar statistisch zien we het eigenlijk best wel goed in. Canada op het moment. Ja. Oh, <laughs> ja. Ja, uh, Je kan het dus meten. Je kan dus zien uh, waar, uh, waar de luisteraars zitten in ja. uh, dat op zich. Spotify voor artist. Ja? Ik wil druk mee: alle data bijhouden. Maar daar ben je niet dagelijks mee bezig, denk ik, toch? Nee, nee, maar is, je kan zo gewoon even openen kijken... hoe en wat en dan per dag, per 24 uur, ververs dat. En dan kun je even kijken waar dingen gebeuren. Oké, okay, dus uh, mooi om te weten. We gaan uh, zo dadelijk het nou ja, laatste nummer horen. En dat is van de hand... Nou ja, van de hand, uh, we horen alleen uh, Rianne straks, uh, denk ik, uh, zingen. Want uh, dat is uh, volgens mij ook de laatst verschenen single... die jullie hebben uitgebracht, hè? de meest recente. Ja. When she smiles, mensen. Dus dat uh, gaan we zo horen. Na het uh, volgende nummer. Want gisteren dus de release show van High on Shy. Maar wie stonden er in de, de support act? En dan maak ik toch een beetje een link naar een uh, programma... wat ik uh, graag beluister op de zaterdagmiddag bij de collega's in Woerden. Uh, RPL Woerden. En op een gegeven moment uh, wilde ik uh, reageren en wat vragen aan Mickey. Want die had een... Uh, een Nummer uitgebracht die hier ook veel gedraaid worden. En ik denk: waarom krijg ik geen reactie? Waarom krijg ik niks? Blijk het programma van tevoren zijn opgenomen. Dat kreeg ik dan later te horen van de heer M. Verduin. Dat is de presentator van het programma. Dus ja, ik moest op een gegeven moment denken. toen deze band gisteren een optreden deed. Bad Luck Baby. En die hadden dat nummer: Disappoint Me. Nou, dat vond ik wel toepasselijk. Dus daarom draai ik hem ook nu. Ze maakt ook gebruik van de elektronica in hun muziek. Maar dit is toch een duidelijk, zuiver en stevig nummer. De band komt deels uit Groningen en deels uit Leeuwarden. Dat moet collega Henk Jansen van Radio Spannenburg nog wel wat zeggen. En ik denk ook dat hij ook van deze band wel gehoord heeft. Dat is de band Bad Luck Baby. Die waren gisteravond dus ook te zien als support bij. High on Shy. Maar uh, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan uh, afsluiten met Jesse Barretta. Want uh, ze staan er klaar voor het laatste nummer wat uh, vanavond uh, gespeeld wordt. We horen de stem van Rianne. Hier uh, is When She Smiles. She lives on lonely street. Tries to find a way in this life. She stands on her blistered feet, trying to sing to the skipping beat. And when she smiles, you see the tears be.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 Let erop mensen, dit is een dijk van een single. When she maans van Jesse Boretta. We gaan uh, even iets uh, doen waarbij ik zelf ook pauze heb. Want uh, ik heb een, uh, een blokje in elkaar gezet uh, wat 18 minuten duurt. Er zitten twee dingen in van High on Shy. En daartussendoor heb ik ook nog een gesprek. Want ja, het draaide gisteren om High on Shy. En natuurlijk dus is daar natuurlijk ook die hele fijne single die daarbij hoort. What's going on? Gisteravond uh, was het uh, zover, toen mocht uh, Cheyenne, uh, en beter bekend onder Hai on Chai haar release show ten doof houden. En we hebben er ook aan de telefoon, goedenavond. Hallo. Hallo. Hoe was dat gisteravond? Ja, echt gek. Ja? Het was echt uh, supergezellig, lekker druk. En uh, ja, we hebben echt alles gegeven, dus uh, heel trots op iedereen. Ja, energiek vond ik het gisteravond. Dat is een goede ontwijzing, ja. <laughs> uh, maar ja, hoe, hoe, hoe, hoe komt dat? Uh, wat, wat, is, uh, wat, wat trekt jou zo aan om dan zo vreselijk energiek bezig te zijn? Is dat ook de muziek? Ja, tuurlijk. Dat komt voornamelijk ook uit, uh, uit de muziek die, die we spelen. Maar ja, voor mij is ook... Als ik live aan het spelen ben, dan is eigenlijk de um, performance... en de energie staat eigenlijk op één... en daarna komt de rest. <laughs> ja, ja. ja. Maar, maar we kunnen het natuurlijk ook niet... Uh, helemaal aan de indruk onttrekken... want je, je, je songs... Uh, daar, dat gaat wel ergens over. Ja, zeker. Ja, zeker. ja uh, is, het, is het ook meteen... Het, uh, het, een beetje het beeld gevangen... van hoe jij tegen de wereld aankijkt? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat... Uh, dat veel artiesten natuurlijk schrijven... Uit een bepaalde, bepaalde visie en uh, ja, bepaalde dingen willen zeggen. Ja. Uh, zo heb ik ook. Ja. Uh, opvallend ook. Uh, je hebt natuurlijk uh, wel de hele EP ook live gespeeld. Maar je had er ook een paar nieuwe nummers tussen zitten. Uh, en de mensen weten, als uh, wij hierover praten, weten ze nog niet wat eraan uh, zit te komen. Maar er was één opvallend nummer. Full of Yourself. Ja. Wat, uh, wat was de aanleiding om juist dat nummer te gaan schrijven? Nou, dat is grappig dat je dat vraagt. zij uh, zei gisteren ook tijdens de release show. Uh, mijn beste vriendinnetje die was, uh, had een relatie met een jongen. En uh, ja, ik vond gewoon dat zij veel beter kon krijgen. En hij zei gewoon wat dingen en hij deed gewoon wat dingen. En toen dacht ik, ja, nee, nee, nee, nee. <laughs> Dan gaan we dit niet doen. Ja. En toen uh, ging ik eens over nadenken. En toen dacht ik, ja, de dingen die hij zegt en doet is gewoon zo egoïstisch en... Um, hij, de, ja, hij dacht echt dat hij alles kon maken, zeg maar. Toen dacht ik wel een beetje van, oh oké, okay. dit soort mensen zijn natuurlijk ook, die bestaan ook. Ja. Ik ben gewoon even een, ja, eigenlijk een dikke, dikke middelvinger blijven uh, <laughs> naar dat soort mensen. Ja, ja uh, zou de persoon in kwestie, als je het ooit gaat uitbrengen, uh, misschien zich daar ook in herkennen? Ik hoop het. Ja? Ja, ik, uh, ik, ga, ik ga het ook daarvoor sturen. <laughs> wat erg. <laughs> ja. Maar uh, is, dit, is dit ook, uh, ja, uh, ook iets hoe, hoe jij zelf in elkaar zit? Het gaat dus niet alleen over, over jou. Maar dit is dus een liedje wat je naar aanleiding schrijft van iemand wat, uh, wat in jouw eigen, uh, ja, in je eigen omgeving is uh, gebeurd? Ja, je hoort natuurlijk altijd verhalen van mensen en dan, dan ga je erover nadenken en dan ga je dingen ook koppelen aan je eigen ervaringen en natuurlijk ook dat het niet alleen maar haar verhaal het is natuurlijk ook dingen die ik zelf heb meegemaakt met dat soort ja dat soort mensen mm. um, dus je gaat toch altijd een beetje refereren ook aan je eigen ervaringen ja yeah. um, maar ja ik vind dat het altijd wel heel interessant om ook te schrijven vanuit iemand anders verhaal iemand anders perspectief omdat daarvan wordt de muziek ook veel um, Interessanter om naar te luisteren, denk ik, ja. qua, uh, qua boodschap en textueel. Ja, nou stond ik daar gisteren met je over te praten, over dit nummer. Uh, het heeft een narcistische lading. Ja. Ja, uh, als wij kijken naar de wereld, uh, zijn wij eigenlijk uh, niet allemaal een beetje narcistisch en een beetje in onszelf gekeerd en moeten we weer eens eventjes met uh, de neus op de feiten worden gedrukt? Soms wel, maar ik denk dat het ook ergens wel goed is om soms, gewoon te denken aan, aan jezelf, want je kan niet altijd leven voor andere mensen, yeah. denk ik. Yeah. Maar ja, je hebt wel een bepaalde empathie en een bepaald respect naar andere mensen. Yeah. Um, dus ik denk dat daarin een, een, een goede balans altijd werkt. Ja. Yeah. Ja, want uh, je zegt het zelf, hè? Een beetje ook aardig zijn voor jezelf als persoon. Nou weet ik ja. dat uh, vorig jaar hadden we Lacet, jou niet onbekend, uh, het nummer self-love. En nou vrij recent, eigenlijk vorige week, heeft uh, nog iemand anders die jij ook heel goed kent, Daisy Bellas, ook een nummer gemaakt over zelfliefde. Hoe belangrijk is dat? Ja. Love. <laughs> ja. Ja. Hoe uh, hoe belangrijk is dat? Uh, ja, heel belangrijk. Ja. Ik denk, uh, op het moment dat je jezelf niet uh, lief hebt, dan is het heel lastig om um, het, ja, het leven door te komen, denk ik. Ja. Zit er toevalliggewijs ook bij jou dan een nummer waar, waar het een beetje in verstopt zit? Nou, eigenlijk is over het algemeen de hele EP um, een beetje in het teken van um, jezelf als vrouw um, liefhebben. Ja. En dat, um, Eigenlijk er twee aspecten zijn in vrouwelijkheid. En dat die perfect samen kunnen gaan. Want ik heb gewoon best wel lang gestruggeld met het feit dat ik me heel erg stoer uh, opstelde. En heel erg krachtig. En dat mensen dat vaak een beetje mannelijk vonden. Of you know, wat werd mm. daar dan gezegd. Maar mm. dat was natuurlijk onzin. En dat op het moment dat ik me kwetsbaar opstelde. Dat ik dan weer te vrouwelijk was. En girly en dat soort dingen. Yeah. Um, en ik denk, ik heb uiteindelijk heel erg leren omarmen. Dat die twee gewoon heel mooi samen kunnen gaan. En dat het juist. ...het ene na het andere versterkt. Dus. Ja. ja. Uh, die, is dat ook een bepaalde vorm van zelf, uh, zelfliefde. Ja, moet je, dan, moet je dan op een gegeven moment... ...of uh, ja, hoe werkt dat dan bij jou... ...dat je dan uh, jezelf in de spiegel uh, gaat aankijken? Zoiets? En, ja. en dat, je daar, uh, dat je daar op een gegeven moment zegt... ...ja, wat anderen zeggen... ...dat uh, moeten zij dan maar doen. Ik uh, ben lekker mezelf. En uh, daar uh, doe je het dan maar mee? Ja, uiteindelijk leef je voor jezelf. Mm -hmm. En uh, ja... Belangrijk om trots uh, om te zijn op wie je bent. Ja. Uh. Counterweight is, is, uh, is dat ook voor, voor die mensen dat, uh, dat ze daar uh, ja, een bepaald iets uit kunnen halen... wat hen hoop geeft of licht geeft? Of in ieder geval een stu stuk uh, waarom het leven dan toch weer een beetje aangenaam is? En dan denk ik met name uit jouw uh, groep, uh, in, in, in, in de groep uh, waar jij leeft. Hè? Dus de jongeren. Uh, is, is dat ook een stem die bij de generatie uh, leeft, bij, bij jullie, uh, als ...als groep zijnde? Ja, zeker. Maar ik denk dat het eigenlijk voor elke generatie... gewoon ...belangrijk is om... Uh, ...zowel... ...mee te gaan met de mensen... ...als je er tegen af te zetten. Mm. Dan, ja, je wilt toch altijd... ...je eigen, je eigen visie bijhouden. Mm. En uh, dat het gewoon belangrijk is... ...dat, dat je dus niet altijd... ...meeloopt met de menigte... ...maar ook je eigen... ...je eigen mening kan geven. En... Yeah. Uh, ja jezelf gewoon altijd uh, dat je ook uniek blijft voor iedereen en ja. ook twitter yourself, zeg maar ja nou was er uh, gisteravond uh, was je niet alleen de enige die daar optrad in het in uh, paternataal hem baby uh, ging uh, bij jou vooraf een kleine zaal verder speelde Hackensaw Boys met uh, Timo de Jong. En in de grote zaal uh, Kim Wild. Nou, dat is een beetje mijn, uh, ge, hè, mijn, mijn uh, generatie. Een beetje. Want uh, ik was uh, een uh, Ukkel van 15, 16 toen ik uh, Kim Wild uh, net, uh, net op zag komen. Was toen nog een hele jonge Kim Wild. Dan loop je al wat langer mee. Ik zei het ook uh, buiten met uh, de groep mensen waar ik even, ja, uh, die mij kennen en zij mij. Uh, was dat een beetje zo van: ben jij al zo oud? Maar nou kom ik even op het volgende. Van wat kan ik als ja, min of meer de oudere generatie leren van de jongere generatie? Oeh. Ik denk. Ik denk soms gewoon genieten van het leven. Hmm. En ja, ik heb het idee dat de oudere generatie soms. Um, zichzelf. Um, Vergeet ofzo? Mm -hmm. In de zin van heel veel dingen doen voor andere mensen. En dat, ik denk dat ook dat je dat ziet met uh, mensen die werken voor een baas of zo. Dat, het, dat de jongere generatie toch iets meer zich afzet en zegt van ik ben ook gewoon een persoon en um, ja, ik denk dat, dat ik ook met respect moet worden behandeld. Yeah. En ik denk dat de oude generatie dat soms nog vergeet. Dus ik vind dat, dat, dat, dat iedereen uh, zichzelf. Uh, ja, dat iedereen mag zijn uh, wie hij wil zijn. En dat, dat, dat je niet voor iemand anders uh, iets moet doen als jij dat niet wil. Ja, en die, die vraag die ik net heb uh, gesteld... die noem ik dan nu even gekscherend. Dat is de Maarten-Verduin-vraag. Ik ga niet uitleggen wie dat is, maar uh, ik noem hem zo. Uh, dan even de afsluitende vraag natuurlijk. Uh, van ja Als je zo'n uh, release-show als uh, deze hebt uh, gehad... smaakt dat dan naar meer? Ja, tuurlijk. Ja, wat, wat, wat, wat kunnen we nog van jou gaan verwachten de komende tijd? Nou ja, natuurlijk komt de, de EP die komt natuurlijk vanavond om twaalf uur uit. Mm. Dus, uh, dat gaan we eerst even vieren. Maar <laughs> we hebben toch uh, ja, wel een aantal shows de komende twee maanden staan. Mm. Uh, dus uh, ja, bijvoorbeeld in, uh, in Paard, uh, in Den Haag, in uh, Utrecht volgende week. Mm. En, en uh, in Amsterdam over een paar weken. Dus uh, ja, daar komen we gewoon nog lekker op deze aan. En ik hoop gewoon heel erg dat we dit jaar weer nieuwe muziek kunnen opnemen. En dat we dan volgend jaar uh, misschien rond dezelfde tijd weer in het schuitje zitten. Oké, okay, misschien wel weer in het patronaat, begrijp ik. Ja, misschien in het patronaat. Misschien, uh, misschien iets anders. Ja, ja dat, weet, dat weten we natuurlijk niet. <lacht> uh, de afsluitende vraag, want uh, ja, ook jij uh, zal vindbaar moeten zijn op het wereldwijde web. Dus waar kunnen ze je vinden? Je kan me vinden op Instagram, at Music by Chai. Mm -hmm. uh, op Facebook, Music Jai <laughs> en uh, op Spotify, op uh, Hi on Chai. Helemaal duidelijk. DRIVING OFF INTO Muziek: SUNSET leuk is als u op een gegeven moment uh, iemand uh, ziet die dan helemaal blij is met een uh, release show en dat uh, was er dus Cheyenne van High on Chai. en het uh, nummer dat heet uh, Getaway, uh, dat is uh, de enige die ik weggeef uh, vanavond want uh, ja, um, vanavond komt de EP helemaal online, Counterweight heet die en uh, al die mensen die op een gegeven moment naar, uh, naar die video zitten te kijken op YouTube... die denken, wat gaat die Jaap Koper nou allemaal doen? Ja, we hadden dit al uh, helemaal van tevoren helemaal uh, voor geproduceerd. Dus ik kon bijna 20 minuten pauzeren. Uh, en dan is er op een gegeven moment nog iemand aan tafel gekropen... die in uh, eerste instantie eigenlijk uh, bijna niks uh, wilde zeggen. Dat is William, want uh, jij hebt uh, de Bas vandaag uh, gespeeld. Ja, klopt. Ja, uh, hoe zit het uh, met, jou, uh, met jouw uh, bijdrage? Want uh, ben jij uh, op afroep beschikbaar? Of, uh, hoe zit ja, het? dat is eigenlijk wel zoals het uh, gaat. Ja? En, uh, vooral voor de akoestische sessies. Voor de akoestische sessies, ja. ja. Uh, en, en dat was dus vandaag? Dat is vandaag een ja. van de uitdagingen. Ja. Ja. Uh, <laughs> hoe, hoe is het dan in, uh, om in zo'n setting uh, te kunnen spelen? Hartstikke leuk, want ik ken ze al jaren. Ja? Dus ik heb met Rian in de band gespeeld vroeger. Ja. Ik heb met, ja, Justin We in de band gespeeld. Al drie in dezelfde band gespeeld. Ja, ja, nooit, ja. Tegelijk. Nee. Nee. nooit tegelijk. Ja. Nooit nee. tegelijk. Uh, je moet, moet je aan Rasmus Bischop uh, vragen. Maar ze is een gitariste die overigens uh, in uh, wil graag in spelen. En hij heeft zoveel hooi op zijn vork genomen dat hij toch iets wat af moest stoten. Maar dat is met jullie niet het geval als ik het uh, zo hoor. doen jullie eigenlijk? Uh, ja, eerst nog even bij William. Doe je nog iets uh, naast, uh, naast deze? Uh, ik uh, nog doe een band? het uh, geluid soms uh, voor de band. Ja. Als ze uh, elektronisch spelen, zeg maar. Ja. En ja, uh, wat doe ik nog meer? Ik speel zelf in de band. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. uh, Dat doe je ook. Ja. Oké, okay, uh, dan uh, Justin uh, naast Jesse Barretta spel je dan nog uh, ook nog in een andere band ergens? Niet niet een andere band. Ik heb wel nog een, uh, een solo piano projectje op uh, Spotify. Ja. En dat heb ik ooit een keer. Daar ben ik mee begonnen om te experimenteren hoe de digitale wereld werkt, naar hm. een beetje een trial er uh, uit te vinden. Ja. En om helemaal mij eigen ding te kunnen doen. Zonder kritiek van anderen. Zonder meningen. Zonder wat dan ook. Gewoon lekker is dat. Ja. Dat, dat is alleen een piano. En soms ja. uh, is dat heel relaxed. En soms uh, gaat het alle kanten op. Maar ja. het is wel wat ik leuk vind om te doen. ja En uh, hoe zit het met jou, uh, Rianne? Ja, ik speel, ik speel nog in een, uh, in een andere band. Ja. Een ethische alternative band. Oh! Ja. ja. We hadden het net over Kim Wild. Kids ja. in en dat vind jij <laughs> wel leuk, ja? Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Um, nog even de afsluitende vraag. Want... Natuurlijk op het wereldwijde web. Waar zijn jullie te vinden? Spotify, Facebook, Instagram. Het is allemaal Jesse Beretta. jesseberetta.nl. Ja. Ik heb er alles tegenaan zo fitbaar mogelijk. Het dus Google bij. Kom maar goed. Okay. Ja, sinds kort is dus ook op TikTok. Ook nog. En daar zijn we nog een beetje aan het bouwen. Oké. Okay. <laughs> Was leuk dat jullie geweest zijn. Nou, ja, dat, dus dat nog mocht komen. komen. Ja, nou, heel graag gedaan. Dus uh, dus bij deze. Uh, en wellicht uh, dat er binnenkort nog weer wat uh, gaat komen. Zeker. Oké. Okay. Dank jullie wel in ieder geval. Dat waren, waren ze, uh, Jesse Barretta. Um, we gaan uh, nog even wat uh, muziek laten horen. Bijvoorbeeld van de band Oats, zo heet die band. En dat is hardcore. Nou, je werkt het zelf wel. De nummer dat uh, hebben ze deze week uitgebracht. Dat heet Closure. Tired around my chest it kept it close, I kept it close Love attacks on the doors of your home, I kept it close, I kept it close My memories alone, I kept it close, I kept it close april, mensen, schrijf het op in de doka. Johanna Jorgo speelt samen, ja, een gedeelde sessie met Nevin en uh, dit was Lonely. Uh, doka Amsterdam, daarvoor hoorde je Oats met uh, het nummer Closure. We gaan even wat vaart maken en dit komt ook uit Volendam. Blanco en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 She is chasing a weekend. So cold, look in the mirror. Sweetheart of killers, got the moves and the brains. She makes a dead man dance. I was trying to build a home. Hiding from the storm But now hiding, I ain't living and loving Can't keep me warm the storm trying to find the answers in my questions Dat was Harlem Lake eh, met The Thoughts of You. En uh, Harlem Lake, het zegt het al, ze komen uit Haarlemmermeer. Bijzonder aan deze band is dat zij in de laatste donderdag van mei... in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van die maand uh, zitten. Hoe dat verder eruit uh, gaat zien, dat weten we niet. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Blanco met She Makes a Dead Man Dance. En hij heeft ook een live album uitgebracht... Uh, uh, en wij hebben gewoon een live versie van ons eigen programma laten horen want dit uh, nummer wat je uh, net hebt uh, gehoord maakt, uh, Dead Deadman dance kwam uit dit programma uh, het zit er ook meteen op uh, voor vandaag en ik had uh, gezegd tegen mijn volle damse vrienden ik sluit af met een nummer van het album Prospero en, en dan lijkt dus ook dat het ook de, de favoriet is van de bandleden, namelijk Borges, ik spreek jullie volgende week weer dag!